Mark met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf, die Pim Fortuyn heeft vermoord... heeft het mediaverbod niet overtreden. Het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt dat het op de hoogte was... van de foto's die zijn gemaakt voor de Telegraaf. Zondag werd in de uitzending van Brandpunt Reporter gesuggereerd... dat van der Graaf het mediaverbod had overtreden. Als zijn voorwaardelijke vrijheidstelling was een aantal voorwaarden verbonden... waaronder een mediaverbod. Hij mocht alleen contact hebben met media na toestemming van het OM... De Eerste Kamer voelt er niets voor om het hele binnenhof meer dan vijf jaar te sluiten voor een grondige renovatie. Dat zou goedkoper en sneller zijn dan een gefaseerde sluiting waarbij steeds een gedeelte wordt gerenoveerd. Maar de Eerste Kamer denkt juist dat bij een gefaseerde verbouwing de kosten beter beheersbaar zijn. Vrijdag beslist de ministerraad over de verbouwing van het binnenhof. Een op de tien kinderen in Europa wordt mishandeld. Dat melden de Europese kinderombudsmannen op basis van een eigen onderzoek. Volgens de Nederlandse ombudsman Dullaart kunnen kinderen die zijn mishandeld daar hun hele leven last van hebben. Ze hebben verhoogde kans op slechte schoolprestaties, werkloosheid, armoede en gezondheidsproblemen. In Berlijn is een grote actie aan de gang tegen moslimextremisten. De politie is zes gebouwen binnengevallen, waaronder een moskee in de wijk Tempelhof. De verdachten zouden moslims hebben geronseld voor de strijd in Syrië en zouden hebben gesproken over aanslagen. Ze zouden geen concrete plannen hebben gehad voor aanslagen in Duitsland. De hoofdverdachte in Berlijn is een man uit Marokko. De topman van Volkswagen in de VS heeft, net als zijn Duitse baas gisteren, excuses aangeboden voor het geknoeien met milieutesten. Afgelopen dagen kwam naar buiten dat Volkswagen diesels in de VS zo zwaar ingesteld dat ze bij het testen voldeden aan milieunormen, maar bij normaal gebruik niet. Het bedrijf krijgt mogelijke miljardenboete voor het gesjoemel. Het weer bewolkte vanuit het zuidwesten regen. In het noordwesten ook wat zon en het wordt een graad of 16. Ook morgen buien, soms wat zon, bij 16 of 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat tussen Breukelen en Abkoude 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM luncht. Hallo, hij is er. Erg leuk van je, maar mag ik wel eventjes meneer op de klok wijzen? Ja, die mag wel eens schoongemaakt worden. Nee, Karel. Het is bijna tien voor vier. Ja. Bijna tien voor vier. Dus. Koffie. Nee. Jij bent bijna een uur te laat. Ja, dat komt zo. Uh, ik heb een tram eerder genomen. Sorry. Een tram eerder genomen en je bent te laat. Ja, hij ging de verkeerde kant op. Ja. Nou ja, maak je niet ongerust, hoor. Want sinds ik jou in dienst heb, zie ik toch praktisch geen klanten meer. Nee, dat dacht ik ook. Ik denk, doe maar rustig anders. Dan... En weet je hoe dat nou komt, Nou? Sta je nou met je handen in je zakken? Nou, laat mij staan. En kijk, jij mist, jij mist alles voor het vak als ober. Daar sta je nou te staan. Ja, laat en... mij even lekker staan, ja. Wat mis ik dan? Jij mist elk gevoel voor joie de vivre. Jij hebt geen joie de vivre. Allee, trottoir, hè? Trottoir! Een portefeuille! De mayonaise. Mag ik even vragen waar dit op slaat? Nee, je verstaat het niet! Ah, uh, niet? Zuid-België, uh, Zuid man. Onzin, onzin. Het was maar eens liever en beter dat jij de klanten goed bediende. En dat gaan we nou eens eventjes leren. Jij gaat naar buiten, je speelt de rol van klant. Ik ben de ober en ik zal je precies laten zien hoe het moet. Ik ga naar buiten, ik speel de klant. Juist. En een oh. beetje vlot, graag. Ja, oké. Okay. Ik speel de klant. We hebben geen uren de tijd, hè? Nou, kom maar. Dan kom je gewoon binnen, hè? Oké, okay, ik speel gewoon een gemiddelde klant. Ja, oké. Okay, gewoon een gemiddelde klant. Ja, hup dan. Kom, ik hoor. Aha. Hartelijk welkom gaat u zitten. Nou, ik... Neemt u plaats. Hartelijk welkom. Zo gezellig. Nou even, nou even dan. Zo, lekker weertje vandaag, vindt u niet? Nou, dat gaat wel. Zoveel bijzonder weer, vind ik niet. Oh, nou, dat valt toch alles mee. Ik heb nog de zon gezien vanmorgen. Nou, dan heb je meer gezien dan ik. Ik heb hem... Een... Maar vind het trouwelijk fris. Meneer, voor de tijd van het jaar is het toch prima weer. Nou, ik vind het lekker weer. Ik vind het helemaal lekker weer. Wat zal ik nou gaan de deur Het, het lekker. is lekker weer. Nou, ik vind het afschuwelijk weer. Als je nou maar begrijpt dat de bedoeling is dat je even een babbeltje maakt over het weer, dan is het ijs gebroken. Ik kan je nagaan wat voor weer? Het is... <lacht> ijs gebroken. Nou, ben je nou klaar met die flauwekul? Ja, hoor. Goed, de klant gaat wat eten. U wilt iets eten, neem ik aan. Nee, dat wel. Ik zit vol. <lacht> U wil natuurlijk hier het diner gebruiken. Nee hoor, dank u wel. Ik wil niks hebben. Die klant die bestelt wat te eten. Dan moet die klant weten. Ik moet het niet hebben. Even serieus nou, Karel. Uh, vooraf wilt u misschien een aperitief gebruiken? Nee, dank u. Ik ben net geweest. <tie> Een aperitief is een drankje. Ja, dat weten wij, maar dat weet hij, klopt niet natuurlijk. Natuurlijk, eh, ik kan u aanbevelen een martini on the rocks. Nou, ik heb liever een glaasje kernemelk aan de... Wie bestelt er nog kernemelk voor zeten? Ik. Niemand neemt dat. Ja, ik vind het rock. lekker, lekker glaasje koude kernemelk, ik vind het lekker. Hallo, een martini of een droge sherry. Een droge sherry? Ja. Nou, oké, okay, maar, maar doe er dan wel wat te drinken bij beginnen aan het menu. Als voorgerecht kan ik u van harte aanbevelen onze voortreffelijke kikkerbilletjes. Oh nee, daar ben ik... Heel... Dat, dat, ben ik heel... dat vind ik onsmakelijk van die blote billen op tafel. Wanneer, het is een delicatesse. Ja, ik heb er wezen. Ik moet het niet hebben. Ik vind, ik vind het onsmakelijk gezicht. Uh, blote je? het? Jij bestelt kikkerbillen. Oké, okay, oké. Okay, maar doe ze dan wel een broekje aan. Goed. Laten we aannemen dat er zo'n belachelijke klant is die dat zegt: Doe ze wel een broekje aan. Dan ga jij als Ober dan meteen overheen met een geweldige grap. En je zegt: Oké, okay, meneer, dat wordt dan eenmaal kikkervillen, à la Pantalon. <lacht> Eh, hij eh, staat lachen. Wat Goed, wij gaan verder. Even bijkomen, hè. Ja, het was een goede grap, zeker. Maar niet zo dat je zo lang lacht. Wat nou. een knaller, wat ja, een kanala. Ja, het was een goede. Ja, oké, okay. oh, nou, nou, gaan we verder, hè. Meneer, als hoofdgerecht adviseer ik u onze blinde vinger. Meer trek in de schele mes. Ja. Wat is dat nou? Dat een schele mes, vind ik lekker. Het bestaat niet als gerecht. Nou hoop ik dat je het begrepen hebt... Maar en dat ben je ben. op die manier de klanten bedient. Service, dat is ons devies. Oen. Uh, is, uh, is u nog open? Nou, ik weet niet, ik ben hier ook maar klant. Ik... Ik, uh... ik klant. Sorry, ik speel voor klant. Sorry, sorry. Sorry Sorry hoor. Oh, uh, you, uh... You, jou, jou, jou, jou, jou, Yes. Yes, yes, Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. jou, I, uh... I, uh... I, uh... I, uh Yes yes. Yes. Maar yes. ja, ja, ja. Yes is ja, dat is eh uh, ja, yeah is Engels. Das Engels. No. no dat is ook Engels. No. Ja, ja, ja. Ja. Bent u je helemaal alleen? Uh, uh, nou, alleen de kok die staat nog in de keuken, dat is de kok. De kok. Dat is een uh, kok die staat in de keuken, dat is een kok die staat, naartij. Een, uh, uh, is een kok. Is het een goede kok? Ja, het is een eerste-klas kok. Ja, dat is een hele goede kok. Vooral voor zijn moeder. Hele goede kok. Uh, wat, is de, wat is de specialiteit van de kok? Uh, bronchitis. Uh. Ja, dat uh, dat. Dat is heel, ja. uh, ik zal even zeggen dat u er ben dan, uh, dan weet ik dat. Ik zal even zeggen ja, dat u dan. er bent. Hallo, hallo, hallo, hallo, Er zijn klanten. Wat doe je dan? Dan roep je, Monsieur Patron. Die moet ik helemaal niet hebben, ik moet jou. Uh, hij komt er allemaal hoor. Hij ah, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Ik mag wel dank. zeggen, hartelijk welkom. Hartelijk nou, dank, u. welkom. Dank, u, dank u, dank u, dank u. Hartelijk welkom. Dank u. dank u. Dank u. Dank u. Wat u ook wilt bestellen, mijn ober zal het gaarne noteren. De ober? Ja. Als ja, uh, u misschien even een, potlood, een stukje papier hebt. Oh, ah, ah, hallo, ik heb wel. De witte uh, reus had het zelf. <lacht> Dan gaan, we, dan gaan we... maar roteren. Ja. Nou, wat zou het zijn? Twee broodjes kaas. Twee broodjes kaas? Ja. Twee kaas. en Met twee aas. Nu ja, ook. Twee a's. Ja. Misschien een uh, schoffertje erbij. Boertje erbij. Ik ben er tussendoor. Goed. Twee maal kaas. Drie maal. Met twee aas. Hey! Het sterft hier van de muizen, vriend. Is... We hebben alles in huis, maar toevallig geen kaas, mevrouw meneer. Dat nou, me heel erg. Nou, wacht eens even, ho, wacht even, er is wel kaas. Nee, er is geen kaas. geen kaas. Er is kaas. Kaas speciaal. Natuurlijk is er kaas. Even, hoger blik, ogenblik, blik. Kaas speciaal. Ik heb ijs in de war, mevrouw meneer. Er is geen kaas, heus niet. Ik heb Ja, André van Duin, eigenlijk moet je, moet je er beelden bij zien. Want, dat is natuurlijk die wereldberoemde scène uit het, uit het café. Heb je dat al gezien, uh, ja. MK Kaap? Ja. Die ja. zo uh, met Donald Jones nog, hè, die leefde toen nog. Ja. En Corrie van Gort natuurlijk. Ja. Dat, dat waren, dat, die speelde de klant. Fantastisch, geweldig. Uh, we gaan uh, een stukje muziek draaien nummer heet Silence is Golden. U kent het van de Tremolo's, Maar dit is een heel andere zanger. De Jersey... Of dit zijn andere zangers, moet ik zeggen. De Jersey Babies. Oh, ze zijn helemaal geen zangers. Ze gaan het instrumentaal spelen. Ja. lieflijke belletjes. De uh, uh, band, of het orkest... Uh, ho hoe je dat ook wil noemen... van de Jersey uh, Babies was dat net. Silence is Golden... Het uh, Bioscoopjournaal. Goedemiddag. Uh, ik heb hier de agenda voor Circus Zandvoort. Oké. Okay. Uh, uh, ik begin morgenmiddag. Om ja. half twee is daar Binnenste Buiten. Dat is de Disney animatie. Voor alle leeftijden. Om half vier draait Code M. Dat is een legendarische... Uh, een film over een legendarisch zwaard... van de wereldberoemde musketeer D'Artagnan... dat al eeuwen spoorloos is. Het is een avonturenfilm. Hij is voor, uh, vanaf twaalf jaar. Hij speelt uh, Dirk de Lind, Peter Paul Muller... Uh, Senno Bossa Senna Bossato, de zoon van Marco Bossato. Okay. Die spelen daarin mee. Om half acht is de film Danny Collins. Een feel -good film... Het gaat over de inspirerende muziek en liefde... waarbij het nooit te laat is om een tweede kans te, kans te krijgen. Het is een drama en komedie voor twaalf jaar en ouder. De regie is van Dan Vogelman... en de hoofdrollen is van Christopher Plummer en Al Pacino. Dan uh, donderdag en dan de rest van de week, behalve, behalve het weekend... Is om zeven uur iedere avond de laatste week voor Ted 2. Dat gaat over die teddybeer, dat is nogal brutaal. Hij komt tot leven. Dus, en hij verziekt ook het leven van de eigenaar een beetje. En om half tien iedere avond Mission Impossible, natuurlijk Tom Cruise. In een van de Mission Impossible-films. Zaterdag en zondag is er om half twee weer Binnenste Buiten, de Disney-animatie voor alle leeftijden. Dan om half vier weer Code M, de Nederlandstalig, of Nederlandse film. Om zeven uur weer Ted 2. En om half tien weer Mission Impossible. Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. Nou, ik zou zeggen, Imka, pak maar mijn hand. Dan gaan we samen naar de bioscoop. Is dat wat? Ja, gezellig. <laughs>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 I will prove to you We will never be apart If I'm part of you Open up your eyes now Tell me what you see It is no surprise now What you see is me Big and black the clouds may be Time will pass away If you put your trust in me I'll make bright your day Look into these eyes now Tell me what you see Don't you realize now What you see is me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 It's a real traffic jam Century. bij ZRM Zandvoort, met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 22 september 2015. In één dag hebben zich 6500 vrijwilligers gemeld bij het Rode Kruis. Dat deden ze na een oproep van de hulporganisatie... die maandag een campagne begon om aan zoveel mogelijk mensen te komen... die aan de slag willen voor het Rode Kruis. Het aantal vrijwilligers is nu verdubbeld tot 13.000... Het Rode Kruis heeft de handen vol aan de vluchtelingen die Nederland binnenkomen... en is in de hoogte staat van paraatheid voor wat zij de grootste hulporoperatie sinds jaren noemt. Ook al hebben zich nu veel mensen gemeld, het Rode Kruis blijft op zoek naar mensen die kunnen helpen. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen die zich aanmelden soms toch niet kunnen... omdat ze moeten werken of andere verplichtingen hebben, legt de woordvoerder uit. We willen minimaal 20.000 vrijwilligers. Dinsdag verschijnen in kranten en op sociale media advertenties van het Rode Kruis. Er hebben zich ook 1200 mensen gemeld voor het meer structurele hulp aan het Rode Kruis via hulpvoorvluchtelingen.nl. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die, zich een, die een aantal dagen bij een welkomwinkel willen, winkel willen werken... of die als arts of verpleegkundige aan het werk willen bij de EHBO-post bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Deze helpers worden ingeroosterd en anderen hebben zich bij het burgerhulpnetwerk Ready to Help aangeboden en zijn telefonisch oproepbaar. Opnames van een gekaapte bus voor de serie Moordvrouw met Wendy van Dijk op het Raadhuisplein gaan ervoor zorgen dat de Haltestraat en de Grote Krocht op donderdag 24 september aanstaande voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten zullen zijn. Ook de rijrichting van de Kleine Krocht wordt die dag omgedraaid. De bus zal via de Grote Krocht in tegengestelde richting... naar het Raadhuisplein rijden. Voor Kaashuis Tromp, ter hoogte van de parkeerplaatsen... komt een fictieve bushalte waar de bus zal stoppen. Het winkelend publiek zal zoveel mogelijk worden ontzien. Na de opnames al daar, zal de bus tussen de Grote Krocht... en de Kleine Krocht opnieuw stoppen. De rotonde zal vaak gedeeltelijk worden afgesloten... door acteurs en, en, in politiekleding en afzetlint... De rest van de straten zullen gewoon open blijven en worden door middel van verkeersregelaars gecontroleerd. De opnames zijn van 8 uur s morgens tot circa 7 uur s avonds. Bewoners hebben uiteraard vrij toegang tot hun woningen, maar kunnen gevraagd worden om even te wachten. Uiteraard zal de producent er alles aan doen om een en ander aan overlast tot een minimum te beperken. Op vrijdag 25 september zullen ook opnames plaatsvinden op de Vondelaan en de Dr. Gerkenstraat. Bewoners zijn middels een brief op van de producent op de hoogte gesteld. Het derde windpark in de Nederlandse Noordzee is gisteren in gebruik genomen. Het park, Luchterduinen, staat 23 kilometer voor de kust van Zandvoort en Noordwijk... en telt 43 windmolens, met een totaalvermogen van 129 megawatt. Daarmee kunnen 150.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Het park vergde een investering van 450 miljoen euro... en is eigendom van energiebedrijf Eneco en Mitsubishi. De twee andere parken in de Noordzee zijn... Offshore Windpark Egmond aan Zee, van Nuan en Shell met een capaciteit van 108 megawatt... en Prinses Amalia Windpark, eigendom van Eneco, met 120 megawatt. Om het energieakkoord te halen... moeten de komende jaren nog een groot aantal windparken worden gebouwd... De doelstelling van dit akkoord is 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023. In één week heeft de buurt rond de voormalige koepelgevangenis er 350 nieuwe gevluchte buren bijgekregen. Dat leidt tot een hoop vragen en onrust. Afgesproken is dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... Eind deze week een aant met een centraal telefoonnummer of e-mailadres komt... waar klachten kunnen worden gemeld en vragen gesteld. Ook zal er op het verkeer, uh, zal er op verkeer worden gelet... want met de komst van 350 vluchtelingen in de Oude koepelgevangenis heeft Haarlem er ook 350 weldoeners bij gekregen. Die weldoeners melden zich de afgelopen dagen massaal voor de ingang aan de Oost-West. Sommigen zitten er dag en nacht met hun goede bedoelingen. Maar ze zorgen ook voor een hoop onrust... De weldoeners rijden vaak met hun ouders vol, auto's volgeladen met allerlei spullen dwars tegen het verkeer in. Een van die weldoeners was overigens bur, de burgemeester toen hij door zijn dochter en andere leerlingen van het stedelijk, Lyceum, uh, stedelijk gymnasium. Toen was hij maar papier, krijgt. Uh, <hums> uh, ingezamelde goederen zondag met een busje wilde langsbrengen. Er komt een bewonersgroep waarin de politie, bewoners uh, en het COA zitten voor overleg. Daar kan bijvoorbeeld worden besproken of een andere ingang voor de koepel open kan. De ingang aan de Oostvest levert, uh, levert veel gevaar op. Premier Rutte heeft gisteravond een bezoek aan de noodopvang voor vluchtelingen in de koepelgevangenis in Haarlem gebracht. Hij daar, sprak daar met vluchtelingen, met medewerkers van het COA... en met een wijkagent en een aantal buurtbewoners... Rut had afgelopen vrijdag al aangekondigd dat hij binnenkort een op, uh, de opvanglocatie zal gaan bezoeken. Om met vluchtelingen en de buurtbewoners en betrokkenen te spreken. Het bezoek aan de locatie waar 350 vluchtelingen worden opgevangen was geheim gehouden voor de pers. Ook in Haarlem komt een welkomwinkel waar het Rode Kruis uh, spullen van mensen in ontvangst neemt om te kunnen uitdelen aan de vluchtelingen meldt de gemeente dinsdag. De winkel komt bij de voormalige gevangenis in de koepel... waar nu de noodopvang is voor asielzo asielzoekers. Uiteindelijk moeten er in het hele land twintig welkomwinkels komen. De gemeente vraagt mensen nog even te wachten met het brengen van goederen... en niks bij de koepel af te leveren. Dit was het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanochtend is het wisselend beworkt en verspreid over het land komen buien voor. Vanmiddag raakt het opnieuw bewolkt en volgt vanuit het zuidwesten een regengebied. Het buiengeweer concentreert zich daarbij vooral op het zuiden. Het noorden bleef langere droge periode met daarbij zon. Bij de buien in het zuiden is kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit zuidwest, later uit verschillende richtingen. Vanavond eerst nog buien vannacht wordt het geleidelijker droger en klaart het hier en daar op. Toch blijft er vannacht kans op lokale buien bestaan. De wind speelt nauwelijks een rol en kan daarom, uit, kan, daarom kan het mistig worden. De minima komen rond de 9 graden uit. Morgen op, vocht opnieuw een dag met buien, maar de verschillen zullen groot zijn. Door zogenaamde straatvorming zijn er plaatsen waar buien langere tijd aanhouden... terwijl er op andere plekken juist de zon aanhoudend schijnt. Het wordt een graad of 17. Donderdag volgen ook nog een aantal buien, maar vanaf vrijdag volgt een periode met droger en zonniger weer. Met maxima rond de 17 aan 18 graden. Ja. Een uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoortlunst met Charles Duijf. Kijk, smakelijk allemaal. En vanmiddag naast Charles natuurlijk ook Imka Drommel en uh, zij merkte net al terecht op dat de 21st night of september... Dat was gisteravond. Dat was Jij bent helemaal gek van soulmuziek, hè? En soul en ja. funk en uh, nou ja, je hebt een hele brede smaak van muziek. Dat was het liedje van de sidekick uh, Earth, Wind en Fire met, uh, met September. Ik heb nog een mooie opgezocht van de The Soul Asylum en dat heet uh, Runaway Train. Asylum met, uh, met The Runaway Train. Um, als ik jou nou vraag, uh, Imka, om nog eens een goede plaat te noemen... Wat, zou, wat schiet dan het eerst in je, in je gedachten? Oh. <laughs> ja, Iets van, ja, de, van de trams of de drifters. De trams? Ja. Oh, die is al een hele tijd terug, hè? De trams, is dat niet van de jaren zeventig of zo? Ja. Hè? Dat is het hele... begin van de soul, hè? Ja. Jaren tachtig heb je de funk. Ja, precies. Nou, laten we maar lekker in een disco infernoetje dan pakken. Ja, ja, dan. De discotheek staat in brand, luisteraars. De Trams, Disco Inferno. De Disco Inferno. Ja, dan hadden we het natuurlijk over de trams. Eh, we gaan eh, verder met eh, de volgende. En dan heb ik het natuurlijk over Cher. Van Sunny en Cher. Trams en Thieves. Gypsies, Trams en Thieves. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is de volledige titel. Would shot him if he knew what he'd done Gyms, thieves, trans and thieves We'd hear it from the people of the town They'd call us gyms, thieves, trans and thieves But every night all the men would come around And lay their money down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 Ja, Cher natuurlijk van Sonny ja, Sunny and Cher met uh, Gypsies trams en uh, thieves ja. ja. <laughs> uh, we gaan uh, uh, aardig aan de klok van twee uur in elkaar. Dus uh, we zitten weer bijna op. Nou, gaat snel. Nog uh, tijd voor een mooi geluid. Beautiful noise. Neil Diamond.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 Prachtige geluiden van uh, Nelis Diamant, oftewel Neil Diamond. Met de Love Potion, nummer 9, uh, verlaten wij uh, de studio straks weer uh, in Kavontuur. Ik ga weer uh, richting uh, Bloemendaal en vervolgens naar Velsenbroek. Uh -huh. Waar ik ook nog bezigheden uh -huh. buitenshuishebbende heb. <laughs> ik blijf lekker in Zandvoort. Ja, blijf lekker in Zandvoort. Ik wens jou, uh, want uh, dat weten de luisteraars niet... maar je had vannacht uh, ja, migrainehuis en ja. zo. Lijkt me heel erg vervelend. Uh, vooral als je dat ook nog regelmatig hebt. Uh, ik wens je, ik hoop niet dat het terugkomt... en ik wens je veel sterkte. Dank je. Okay. En dank voor je komst natuurlijk weer naar de studio. We gaan eruit, ik zei het al, met Love Potion nummer 9. De Surgeon. Dank voor het luisteren. Hoor. She's got a